Twee uur. Het NOS Journaal. Marianne Koekoek. De rellen in Londen hebben een eerste leven geëist. Het is een man van 26 die gisteravond werd neergeschoten in de wijk Croydon. Hij had meerdere schotwonden en is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen bezweken. Om een einde te maken aan de onlusten in Londen worden er de komende nacht 16.000 agenten ingezet. Dat zijn er 10.000 meer dan afgelopen nacht. In een persconferentie sprak premier Cameron zijn afschuw uit over de ongeregeldheden. These are sickening scenes, scenes of people looting, vandalising, thieving is De afgelopen drie dagen zijn er 450 mensen opgepakt. Omdat de politiezellen overvol zitten, worden arrestanten overgebracht naar andere steden. Vandaag zijn tientallen Londenaren met bezems de straat opgegaan om de rotzooi van de rellen op te ruimen. Het Britse parlement is teruggeroepen van recess en komt overmorgen bijeen om te praten over de onrust. Vanwege de rellen gaat de vriendschappelijke voetbalwedstrijd... tussen Nederland en Engeland morgen niet door. In Den Haag is een doorgedraaide buschauffeur opgepakt. De man van 37 had met een fietster ruzie gekregen... over wie er voorrang had, zegt de politie. De vrouw klopte twee keer op de zijkant van de bus... om de chauffeur erop te attenderen dat zij groen licht hadden. Maar daar was deze meneer kennelijk niet van gediend waarop hij uitstapte... De vrouw aan haar haren naar de grond uh, uh, trok en haar tot twee keer toe met haar hoofd tegen de grond uh, sloeg. Collega's van de buschauffeur trokken de vrouw weg, waarna hij weer instapte om verder te rijden. De vrouw was intussen met gespreide armen voor de bus gaan staan, waarna de man tot drie keer toe zachtjes tegen haar aan zou zijn gereden. Omstanders haalden de fiets weg, de chauffeur reed naar het platform waar hij door de politie werd aangehouden. Vier slachtoffers van de juna bomber krijgen samen 232.000 dollar. Dat bedrag is de opbrengst van een internetveiling van spullen van Ted Kaczynski, de Amerikaan die tot levenslang is veroordeeld voor het sturen van bombrieven. Daarbij vielen drie doden en raakten 23 mensen gewond. Hij stoerde tussen 1978 en 1995 16 brieven naar verschillende instanties om aandacht te vragen voor zijn theorie dat industrialisatie en moderne technologieën de vrijheid van mensen bedreigen.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 De transfer van Wesley Verhoek van ADO Den Haag naar Nottingham Forest gaat toch niet door. De twee clubs waren het al eens over een transfersom en Verhoek was persoonlijk ook al rond met zijn nieuwe club. De aanvaller ziet af van de overgang naar Engeland omdat hij toch in Nederland en bij voorkeur bij ADO wil blijven spelen. Het weer. Vanmiddag steeds nog steeds toch ruimte voor de zon. Aan zee staat een vrij krachtige wind. Temperaturen tussen de 16 en 19 graden. Ook morgen wisselen buien en zon elkaar af. Dit is Radio 1. EO. Dit is de dag. Het anker en Margje fixen. Ja, goedemiddag. Mooi dat u luistert naar Dit is de dag. We gaan vandaag opnieuw praten over Nederland en België. Gisteren keken we naar waar het schuurt tussen ons en onze zuidenburen... en morgen trekken we naar hoe Nederland en België... meer praktisch zouden kunnen samenwerken. Denk bijvoorbeeld aan het leger. Vandaag praten we over de voor- en nadelen van een eventuele samenvoeging... van Nederland en België of Vlaanderen. Maar hoe zou zo'n samenvoeging nou vorm moeten krijgen? Ja, is dat nou een gekke gedachte, zo'n huwelijk tussen Nederland en Vlaanderen? In Nederland denken we er niet zo vaak over na. Maar met de huidige regeringscrisis in België, de enorme lange formatie... gaan er steeds meer Vlaamse stemmen op om toch maar liever met Nederland verder te gaan. Zoals onder andere de stem van Chris Michel, Vlaams tv-presentator en journalist uit Gent. Chris, jij bent hartstochtelijk voor een vereniging met Nederland. Wat vind je zo leuk aan ons? Uh, ik vind jullie op zich niet zo leuk. Ik vind onze oh. combinatie leuk. Onze combinatie ik zou de leuk. combinatie van Vlamingen en Nederlanders leuk vinden. Ik zou de, de mix uh, interessant vinden. En daarom ben ik een groot voorstander. Uh, om vele andere redenen. Ook om economische redenen. Uh, om uh, historische redenen. Uh, het is, het is maar even... de karakter van een Vlaming en een Nederlander... smelt dat een beetje samen, denk je? Uh, dat is verschillend. Maar, maar er zijn ook verschillen tussen Limburgers en West-Vlamingen bij ons. Uh, dat heeft wij zijn één cultuurgemeenschap. En... en, en dat, dat is een vertrekpunt. En daar kun je dan verder gaan bouwen op economisch, op uh, sociaal, op uh, gezondheidsvlak. Maar uh, ik ben een hartstochtelijk voorstander uh, van de samenwerking ja. Of mezelf ja, samensmelting. Wij hebben nog een Vlaming aan tafel die zich best wel Nederlander zou willen noemen. Matthias Stormen, als jurist verbonden aan de universiteiten van Tilburg, Leuven en Antwerpen. Maar voor we eventueel samen gaan wonen, hebben jullie nog wel wat uit te leggen aan ons. Ik verzeer meneer, uh, weet u wat hier ergens een bankcontact is? Een bankcontact. Een bank bankcontact? Dat is goed. Hè? Dank u wel. Nee, Excuseer meneer, nee, weet u nee. waar hier ergens een beenhouwer is? Een beeldhouder. Ja, een beeldhouder. Nee, een beenhouwer. Excuseer meneer, ik zoek een winkel waar ik een damkap kan kopen. Een? Huh? Damkap? Geen idee. Een damkap? Ja. Ik weet niet wat u bedoelt. Een damkap? Voor? Een damkap voor? Voor in de keuken. Ja, dit maakte de collega's van de Wereldomroep. Maar uh, ja, heren, Vlamingen, leg maar alsjeblieft even uit. Uh, wat is een bankcontact? Nou, is gewoon de merknaam die gebruikt wordt uh, Matthias de chip op de bankkaart. <gacht> Om geld uit, uh, af te halen of, of, of mee te betalen. Ja, u zegt gewoon, hè? Dat is gewoon. Dat is voor ja, ons natuurlijk niet gewoon, hè? Nee, maar bedoel, je, kan, je kan soortnamen gebruiken. Maar als er natuurlijk maar één merknaam is, dan gebruikt iedereen de merknaam. Ja. Dus het is niet zo abnormaal, denk ik. En, en voor u dan nog even, meneer Stormen, een beenhouwer? Ja, maar wij zouden het toch, denk ik, ook wel meestal slager zeggen. Ja. Maar dit is een traditioneel Vlaams dialectwoord. Ja, en uh, Damkap? Ja, dat gebruikt men om de, de, de rook af te zeggen in een keuken. Maar ik weet niet Afzijf. hoe jullie dat noemen. Afzegkap. Afzegkap. Okay. ja. ja. <laughs> Behalve Vlamingen aan tafel hebben wij ook Nederlandse tafel, Margie en ik natuurlijk. Maar ook de heer Jantelau, Jan Terlouw, oud D66-kopstuk, oud-minister en kinderboekenschrijver. Worden uw kinderboeken ook veel gelezen in Vlaanderen? Ik ben niet alleen een kinderboekenschrijver, hoor. Ah. Heel wat geschreven, maar voor de jeugd nogal veel. En dat wordt in Vlaanderen inderdaad goed gelezen. Hij wordt oh, inderdaad instemmend geknikt aan de oude. Ja. En wat ik zo leuk vind, dat is dat Vlamingen heel veel ermee hebben gedaan. Die hebben heel vaak boeken van me, vooral Koning van Katoren, bewerkt... tot musicals of tot dansvoorstellingen, tot cabaret. En ze doen dat heel poëtisch. Ah. Ze doen dat vaak poëtischer dan dat in Nederland wordt gedaan. Ook aan tafel onze huishistoricus Wim Berkelaar. Zie jij het alweer zitten om weer terug te gaan naar dat verleden waarin we samen waren? Nou, ik ben, heb een beetje een dubbel gevoel hierover. Kijk, aan de ene kant ben ik natuurlijk erg voor. Een bepaalde sympathie voor Vlaanderen, wat Vlaams contacten. Euh, er is natuurlijk een taalverwantschap. Maar ik ben anders dan Chris Michel wel vanuit de geschiedenis juist enigszins sceptisch over... zeker over een samensmelting, oh. zoals uh, hij gebruikt. Daar ben ik wat sceptisch. Dat ga jij vast straks uitleggen. Dichter bij de dag is vandaag Kerin van Halen. Zijn samenvatting van wat we hier aan tafel gaan bespreken hoort u tegen half vier. En we zouden het ook leuk vinden als u met ons meepraten denkt. En wat denkt u? Schieten we er wat mee op als de Nederlandstaligen van de Lage Landen zich gaan verenigen? U kunt reageren via onze website www.ditstedag.nu. En u kunt natuurlijk ook twitteren. Gebruikt u dan het hashtag DIDD. En als je vlak voor de onderhandelingen al zegt dat je bereid bent plat op de buik te gaan, dan kan je het resultaat van de onderhandelingen wel voorspellen. Wij zijn veroordeeld om te lukken. Deze coalitie is gedoemd om, om te lukken. Het is gedaan met geven en toegeven? Ik ben geërgerd, ja. En op de buik gaan is capituleren. En dat gaan we dus niet doen. We zullen zien wat dit nu oplevert. Op dit ogenblik geen akkoord. Na negen maanden onderhandelen hebben de vijf toekomstige regeringspartijen een regeerakkoord gesloten. Het werd tijd, hè? want wij stonden een beetje voor gekken in de wereld. Hè? Je zou het niet zeggen, maar dit waren fragmenten uit 2008. Toen kwamen ze er nog uit, maar nu is na meer dan een jaar onderhandelen België nog steeds zonder centrale regering. Laat even een, laten we even een update doen uh, van de huidige situatie. Chris Michel, hoe lang zijn de Belgen nu aan het formeren? Oh, al een jaar en een, en een maand. Dus, uh, en nu zijn ze nog eens met vakantie voor drie weken. Dus, uh, ja, je dat, wordt uh, moe hè, van ja, zoiets. Nee, <laughs> er wordt ook echt niet meer achter de schermen tijdens die vakantie gesproken. Nee, de meeste zijn dus gewoon in het buitenland van de politici. Oh, okay. Want ik heb ze proberen te contacteren. En iedereen is echt in het buitenland omdat ze zo moe zijn... van een jaar lang te palaveren zonder resultaat. Nu, het is toch wel... Mag ik even toelichten waarom volgens mij die, die, die crisis er nu is? Heel kort. Maar het is heel belangrijk om te weten dat België is een land is dat al heel lang een grote schuldenberg heeft. Uh, dat merken we nu heel tot grote schande in de hele wereld met die ratings. Uh, kun je wel zeggen, dat is flauwekul, maar België heeft een schuldenprobleem. Uh, België is AA+, Nederland is de AAA. Uh, de schuldenberg is daar oorzaak onder andere van. Vlaanderen, als die onafhankelijk zou zijn, zou een AAA hebben zonder, zonder twijfel, want wij hebben een begroting in evenwicht. Wallonië, Brussel en België geven al decennia lang meer geld uit dan dat ze mogen uitgeven. En niet omdat de mensen zo arm zijn, maar gewoon door wanbestuur. En de Vlamingen zijn dat beu. De Vlamingen vragen nu sinds de vorige verkiezingen laat ons daar eens iets aan doen aan een goed bestuur. Franstaligen zeggen nee, we zijn toch niet meer zo voor die grote veranderingen. En alles zit geblokkeerd. En dat is de grote reden dat de Vlamingen voor het eerst in de geschiedenis van België zeggen wij geven niet meer toe. Wij laten niet meer de Schuldenberg vergroten zonder, zonder goede redenen. En dat is nu de crisis. Ja, en, en en en maar dat dat wordt ook niet opgelost lijkt me. Ja, voor het eerst in de geschiedenis, zoals ik net zei, is er een partij, of je daar nu voor bent of niet, de NVA, een de Democratische Vlaamse partij, die zegt. wij willen beter bestuur, wij willen een begroting in evenwicht. Daardoor willen we meer bevoegdheden voor onszelf. Want een heel pak bevoegdheden zijn naar Vlaanderen gekomen in de jaren zeventig en later. Door de staatshervormingen die het land heel ingewikkeld gemaakt hebben. NVA zegt, we willen dat allemaal terug eenvoudiger maken, maar we willen ook een betere uh, bestuur hebben. En ja. de Franstaligen zeggen nee, we ja. willen alles bij het oude laten. De Vlamingen zeggen nu nee, we geven niet toe. En nu zit alles geblokkeerd. En zolang dat van de finanstaligen niet toegeven, zal het geblokkeerd ja. blijven. Meneer Storm, heeft u er nog vertrouwen in? Um, ik ben ook nogal sceptisch inderdaad. Um, U zit er ook wat sceptisch bij, moet ik eerlijk zeggen. Ja, de nee, armen he? over elkaar, echt zo van, <laughs> nou, nou, het natuurlijk. is niks en het oh, wordt niks. Ik dacht aan het luisteren. Uh, ik, ik, misschien kan ik er nog iets aan toevoegen. Het is Graag. natuurlijk ook zo dat um, als je naar concrete beleidsdomeinen gaat... Uh, dat je ziet dat de keuzes die we willen maken... De, de politieke keuzes die we maken, beleid dat we willen voeren... ook inhoudelijk erg verschillend is. En dat ligt een beetje moeilijk. En dan zou je toch denken dat eigenlijk een normale oplossing dan... Bestaat van dan maar elk zijn zin te laten doen op die gebieden. Die ja. dan gewoon die bevoegdheden gaat decentraliseren, zodanig dat beide partijen dan een beleid kunnen voeren dat ze wensen te voeren. Maar dat vinden de Franstaligen geen goed idee. Die... Nee, nee, nee. Dat, dat is misschien. Ja. Maar ik het is vergelijken met een huwelijk. Ik, ik zie België een beetje als een gedongen huwelijk sinds 1938. Ja. En uh, ja, de, de ene partij, Vlaanderen betaalt sinds 1830 eigenlijk meer in het gezin dan de ander. Dat is niet erg als de ander behoeftig is... En, en ook niet meer uitgeeft uh, dan degene die verdient. Maar de laatste jaren is het zodanig uh, aan het escaleren... dat de Vlamingen zo vernederd worden, zo uh, ge gebonden worden aan de Franstaligen... dat ik het zie als een gedwongen huwelijk... waar de Franstaligen zeggen, we maken nog liefst van al... al de, de partner kapot, dan uit elkaar te gaan. Dat is ja, een beetje wat we nu mee maken. Ja, dan kan je soms ja, beter scheiden, hè? Ik zou hier ook toe willen, willen voegen dat, kijk, het probleem... Dat, uh, Chris Michel schetst het volgens mij wel goed. Uh, Wallonië kan ook niet op zichzelf, want het ligt aan dat infuus van Vlaanderen. In zekere zin. Het is zo ar armoeig. Maar geven maar, ze dat zelf ook toe, of zijn ze toch nog een beetje arrogant? Dat nou ja, ik heb wel het gevoel dat Edo Di Rupo op zijn manier... Dat is de formateur van de dit formateur moment? De formateur van de, van de, de, de Franstalige Socialisten. Dat hij toch op zijn manier met, die, met dat bezuinigingspakket... wat veel te mager was natuurlijk voor de NVA, maar dat hij... Uh, in zijn achterban, want hij heeft dan een hele oude socialistische achterban, dat hij daar al redelijk ver voor zijn troepen uitliep. Maar dat dat ja, voor de NVA natuurlijk gewoon te weinig is als bezuinigingspakket. Maar je hebt ook het gevoel dat bij België altijd een probleem te, uh, één probleem te veel is. Aan de ene kant is het natuurlijk dat taalprobleem. Je hebt die twee landen die elkaar eigenlijk langs elkaar heen leven. Ik herinner me bij de dood van Hugo Klaus dat het in Vlaanderen was dat er gebeuren. in Nederland was dat een groot gebeuren, live op tv uitgezonden. Bij die Franstaalige deed dat helemaal niks. Dus er is cultureel een probleem. Ja. Hmm. En je hebt natuurlijk gewoon dat bekende financiële probleem dat de SPA, gewoon een, of de, S, de SPA niet, pardon, de Franstalige Socialisten, dat dat een ouderwetse Socialistische Partij is. En, ja. de, en dan even, even, ja, echt ja. liberaal. Nog even kort naar meneer Stormen: nieuwe verkiezingen, zou dat de oplossing zijn? Nou, de enige oplossing die nieuwe verkiezingen kunnen bieden... is dat de bewustwording van het probleem misschien nog iets groter zou kunnen zijn. <laughs> het probleem nog groter. Dat is misschien, politiek, dat is misschien al een stap vooruit, dat weet ik niet. Maar ik ben maar niet dan, echt een grote voorstander van. Alleen de toekomstige winnaars willen het. En de rest wil het ja, niet. Al dus, Jan Misschien gaan... dat de huidige situatie nog niet zo slecht is... dat we geen regering hebben. Nee, dat gaat best we goed. We hebben goed functionerende deelstaatregeringen... en ja. we hebben een parlement dat zijn werk doet. Ja, we praten daar zo over verder, maar maken eerst even... een. Koninklijk uitstapje. Ja, want ooit waren Nederland en België één natie. En dat duurde maar 15 jaar, van 1815 tot 1830... onder leiding van de Hollandse koning Willem I. En deze zoektocht wil ik beginnen in Waterloo. De plek waar het voor Willem I. allemaal begon. In 1815 werd hij koning, na de slag bij Waterloo. In ieder geval in hetzelfde jaar. Maar wat weten ze daar hiervan, bij die bult... Waar een leeuw op staat. Jullie spreken Nederlands? Ja. Ja. Um, eigenlijk niks. Huh. Niks? Nee. Nee. Want we zijn hier eigenlijk in Waals-Brabant, in Wallonië. Uh, ja. uh, ik weet wel dat in 1815 veel mensen zijn gestorven aan de voet en dat de leeuw naar Frankrijk kijkt. Ja, ja. en dat waarom kijkt hij naar Frankrijk? Omdat daar de Napoleon is gestorven, denk ik. Ja, omdat daar de vijand vandaan kwam, de vijand ja, ja, ja. Van, van Nederland. Ja, van Nederland, Frankrijk dus. Er komen weer wat mensen aan. en ja Het is de vraag of ze Frans spreken of Nederlands. Maar we zitten in Franstalen gebied, dus ik pas me aan. Bonjour. Bonjour. Parlez-vous oh, ja, ja. Ja? Oh, gelukkig. Ik u praten, ja. Ja. We zijn voor de Nederlandse radio hier, voor Radio 1. Programma Dit is de Dag. Ja. Komt u uit Vlaanderen of uit Nederland? Ik kom uit Nederland. Weet u wie die leeuw er heeft neergezet op de heuvel van Waterloo? Napoleon. Napoleon? Nee. Ik zou het helemaal niet weten, nee. Kom, we komen ons eigenlijk oriënteren hier, we weten er niks van. We zagen Waterloo. En u dacht, hé, dat ken ik ergens van? Ja, ja kom maar even kijken. We weet wel ja. wat hier gebeurd is, toch? Ja, de slaan bij Waterloo, maar meer weten we niet. Wie was dat? Wie, wie Waren dat tegen wie? Nou, dat we dan een Vlaamse tegen de Walen zijn. Dat weten wij ook niet. Nou, we zitten hier wel precies op de grens van, van oh. Vlaanderen en Wallonië. Oh, oh, dat wist ik ook niet. Nee, ja. wij, wij uh, komen hier toevallig langs. We dachten, nou dan uh, slaan we hier heel eventjes af... Om het eens even te bekijken, Voor ja. het eerst in Waterloo. Ja. Heeft u ooit gehoord van koning Willem I? Ja, jawel. Gehoord wel, ja. ja. ja gehoord, gehoord. Wel. gehoord wel, maar ja. Koning Willem I, onze eerste oranje koning, heeft die leeuw bij Waterloo hier op de heuvel neergezet. Oh, ja. Nou, daar zijn we alweer wat wijs. En als we dan ook kijken op... Het grote bord met informatie over Waterloo en de slag bij Waterloo en over het monument. Nee. Dan zien we niet wie het monument hier heeft neergezet. Nee. Weet u dat toevallig? U komt uit Vlaanderen. Nee, dat nee, weet het niet. En, wat denkt u, nee, nee. wie het heeft neergezet? Nee, daarom zijn we hier ook. Ja. Daarom zijn we hier ook, hoor, want we weten wie het neergezet heeft. Heeft u enig idee? Wat ja, maar... denkt u? Wie denkt u dat het gedaan heeft? Nee, het. De ah, leeuw oké. hier neergezet op Waterloo? De Gallier, de Persik. Nee. Ja, de Engelsen? De Engelsen, ja. De Engelse, ja. Nee. Nee. nee, het waren de Nederlanders. Ja? ja? mooi. Koning Willem I heeft hier, heeft hier de leeuw neergezet. Toen hij koning was van Nederland en België samen. Ah ja, oké, okay, wist het niet. Weet u nog wat u leerde op school over Koning Willem I van Oranje Nassau uit Nederland? Nee, nee. Heel weinig, bijna niets. Nee. Van Oranje niks? Nee, <laughs> <laughs> nee. Dat is allemaal Saxe-Coburg. Onder koning Willem I begon België met de onafhankelijkheid. Hè? Er kwam de Belgische Revolutie in 1830. Ja, ja dat weten we wel, ja. ja dus dat was tegen, tegen Willem I. En daarom is in de geschiedenisboekjes, zeker in België, is Willem I afgeschilderd als de grote vijand van het Belgische volk. Misschien kunnen ze dat nog herinneren? Nee. nee. nee. Helemaal niet, nee. nee. Nou, in ieder geval gaan wij vandaag op zoek naar, naar dingen die nog zijn achtergebleven van een soort nalatenschap van koning Willem I. Voor als Nederland en België ooit weer samen zouden worden, dat we nog een beetje kunnen leren van die 15 jaar onder Willem I. Ja, zo ja. Dat is mogelijk, hè. Zou u het iets vinden, Nederland en België weer samen, of Nederland en Vlaanderen? Nee, niet helemaal, nee. Waarom niet? Liever apart, liever apart. Hartelijk dank en een mooie dag in Waterloo. Ja, dat is goed. Deze Nederlander was best aardig, toch? Waar u ja. nu mee sprak? Ja, absoluut, absoluut, maar ze zijn ook aardig in Nederland. En wij gaan heel raar naar Nederland. Dan moeten we ook Gelukkig. Ja. Dat was René Arensen, die in de zuidelijke Nederlanden. op zoek is naar de sporen van Willem 1. Ja, Chris-Michel, verbaast het jou dat naam Willem 1 de meeste Belgen eigenlijk helemaal niks zegt? Ja, de Willem I, de geschiedenis van 1815 tot 1830, is door de Belgische historici. En in ons onderwijs, ik weet niet of het nu beter is, maar in mijn jeugd werden wij uh, opgeleid als anti-Hollanders. Wij kregen ja. Ja, onze geschiedenisles. Uh, van uh, Gelukkig hebben we die Hollanders uh, buiten gegooid in 1830. Terwijl, achteraf, als je het gaat bestuderen. Die periode, de, of de Verenigde Periode van de Nederlanden, 1815, 1830, een zeer goede periode was voor de zuidelijke Nederlanden, voor ons. Maar in onze historische, of in onze geschiedenisboekjes op school, kregen wij anti-Nederlandse geschiedenis, eigenlijk geschiedvervalsing, beetje Sovjetgeschiedenis. Ja, kijk. Ja, nou, ja. Ik, ik wil er wel is, iets tegenin zeggen, hoor. Acht, Wim ik ben historicus. Ja, nou, het ik, ik, nee, ik, ik, is heel sympathiek natuurlijk dat Chris Michel zo'n land spreekt voor uh, onze koopman-koning. Uh, want dat was hij natuurlijk. En er is veel goeds over Koning Willem I te zeggen. Het is een bekwame man. En hij heeft ook heel veel in de infrastructuur gedaan. En zo ook in, in, in België. Maar het is toch zo dat hij als een Hollandse imperialist... Uh, een beetje als een olifant door de porseleinkast is blijven lopen. Je hebt daar toch uh, aan, uh, aan de zijde van, uh, laten we zeggen... de Habsburgse Nederlanden, het huidige België... had je natuurlijk liberaal aan de ene kant, uh, de katholieken aan de andere kant. En hij komt toch met een uh, Hollandse... Uh, een, een Nederlandse taal, die hij echt uh, zeker voor het lagere onderwijs wil opleggen. Middelbaar onderwijs laat hij nog, laat hij nog onaangetast. En ten tweede, ja, hij komt toch ook wel, hij is natuurlijk de stichter van de Nederlandse hervormde kerk in 1816, en hij komt toch wel met het idee wij zullen verlicht protestantisme ook in uh, de zuidelijke Nederlanden introduceren. En dat is toch ingewikkeld als je daar een zo sterk katholieke kerk hebt. Maar dat dan, kan dan snap ook jij dus, zijn. Jij, jij zegt uh, ik snap de Belgen wel. Ik, ik snap, snap ook die ook. opstand van de, van de Belgen destijds kan maar, ik wel... Uh, maar, moet zijn? jij dat een opstand van de Belgen, een kleine elite die uh, georkestreerd is vanuit het buitenland, okay. om tegen ja. Nederland uh, te gaan uh, ageren. Terwijl het bewijs is er dat de verkiezingen na de onafhankelijkheid zijn, de orangisten hebben bijna in alle steden de verkiezingen gewonnen in de zuidelijke Nederlanden. Omdat, ze popu omdat Willem populair was, omdat dat hij welvaart gebracht, gebracht, gebracht had in de zuidelijke Nederlanden. Nee, dat... Dus zo slecht was hij dan toch ook niet. Zeker niet. Nee, maar slecht was hij. Maar je moet natuurlijk, als je iets wil in zo'n land, moet je ook met die elites iets doen. Nog even kortje aan te het raken. Het is toch volstrekt normaal dat er ongenuanceerd onderwijs wordt gegeven. In 1830 is België ontstaan. Dat vertel je de kinderen dat dat goed was. Mm -hmm. En dat doe je niet met nuances. Dat doen wij in onze, ge onze vaderlandse geschiedenis ook niet. Nee, maar ik, ik heb ja. de algemene geschiedenis pas op rijpere leeftijd... heb ik daar iets over ja. gehoord. Ook in het Nederlandse onderwijs. We, we praten zo verder. Ga even horen wat um, Clouseau zingt over de nuances van België. Koen Wouters uh, van Clouseau met het nummer 'Leven België. Eén Belgenland, Walingen en Vlamingen in hetzelfde land. Um, dat is uh, een hartenkreet van Koen Wouters geweest... maar het is eentje die nogal wat, uh, wat op heeft, heeft veroorzaakt, heb ik begrepen. Uh, meneer Storme? Ja, het was, je moet zien in welke co context dit uh, nietje is gemaakt. Dat is natuurlijk bedoeld als een politiek statement... om politieke invloed uit te oefenen. Uh, dat is evident en dus een aantal... Uh, uh, mensen hebben geprobeerd van wat te promoten, maar dat heeft niet zo lang geduurd. Maar een politiek maar, statement was dit uh, gelieerd ook aan bepaalde clubs? In een verkiezingsperiode of zo, waarschijnlijk. Ja. Uh, mm -hmm. Periode ja? van uh, formatie. Chris Michel? Maar je moet je, ik bedoel, als je goede zangers hebt, laat ze dan in godsnaam zingen. Maar ja. neem hun politieke mensen toch niet ernstig in godsnaam. Hm. Ah. Laat dat over aan mensen. U vond het die er wat overdreven. Afweken. Nou, als je in de geschiedenis kijkt, uh, wat de politieke standpunten en acties geweest zijn van uh, zangers en andere kunstenaars. Uh, dan valt het toch op dat die uh, toch wel meestal langs de verkeerde kant hebben gestaan. Dus uh, ik zou hm, dit toch Maar het maar. Nou ja, goed, nou, daar u, hebben we het nog. Nou ja, het <laughs> maakt nogal wat los. Ik, ik hm. zie ook para ir. Ja, wel, hij heeft het uh, gezongen op, uh, heel bewust geschreven... en gezongen ja. op een moment dat er uh, Vlamingen meer beter bestuur vroegen. En maar was u zelf ook boos? Ik, was boos. Ja? Uh, ik was boos. Ik vond het een, uh, een soort van verwijt naar alle Vlamingen toe... van wie dat voor, niet voor België is, is een, is een egoïst. Uh, is niet voor solidariteit, terwijl het flauwekul is. Vlaming kun je ook zijn... Ik ben een Vlaming, maar ik voel me absoluut verwant met, met mijn buren. Ik wil solidair zijn met mijn buren. Ik wil hen helpen. Maar ik heb geen zin in een slecht bestuur en dat is hetgeen dat hij allemaal op één hoop gooit in dat liedje. En dat maakt mij boos. Het feit dat ik als Vlaming absoluut niet onsolidair ben, maar dat in dat liedje gesuggereerd wordt, maakt mij boos. Maar u zegt mijn buren, u zegt niet Ook... mijn landgenoten. Nee, dat is mijn. Maar die bedoelt u wel? De Walen. Ja, bedoelt niet de Nederlanders. Nee, ik, voel, uh, al mijn, ik voel dat zowel. Uh, mijn buren zijn zowel uh, Duitsers als, als Franstaligen. Maar Franstaligen zijn niet mijn landgenoten. Ik, woon, ik ben opgegroeid op 500 meter van de taalgrens in Hoegaarde. Als ik 500 meter van bij mij ging joggen of ga lopen. dan kom ik in het buitenland terecht. Daar weet men niets van Vlaanderen. Voor mij is dat het buitenland. maar ik wil wel solidair zijn met die ja, mensen. Jan Terlouw, kijk toch, wat verbaasd. Nou ja, dat is toch een is ernstig van? statement. Als je zegt: de Walen zijn mijn buren, zijn niet mijn landgenoten. Ja, Terwijl zo. u samen met de Vlamingen en de, de Walen zijn het land België. Dus ja, maar da, da, u volst terecht ja. om dat te vinden... maar het is wel een statement van belang, vind ik. Hoor. Maar dit zijn dus wel de, de emoties die zo'n zo ja. liedje van, van uh, Koen Wouters losmaakt... waarvan je zou kunnen zeggen, ach, het is maar een liedje. Dat zegt meneer Storm ook, het ja. is maar een liedje. Maar het ma roept nogal wat op. Is het überhaupt te geloven dat België op te splitsen is... als het zoveel losmaakt? Er zijn zoveel emoties een rol bij spelen? Wie gelooft dat aan tafel dat het kan? Ja, ja natuurlijk. Ik men ver, men verward hier natuurlijk zoals vaak, en, en vaak ook, ook bewust, uh, persoonlijke verhoudingen met politieke structuren. Ja. Um, hier gaat het niet over de vraag uh, of ik kan praten met, met mensen van elders en dat hoop ik niet alleen met Walen te kunnen doen... maar evengoed met Russen en Spanjaarden en Finnen en wat weet ik allemaal. Daar hebben we ook Europa voor. Maar dat betekent toch niet dat je een gecentraliseerd Europa moet hebben... waar alle bevoegdheden op één enkel niveau worden uitgevoerd. We zitten met een politiek probleem... waar we beleid moeten kunnen voeren in een heleboel domeinen... waarover duidelijk verschillende meningen zijn... waar een duidelijk verschillende cultuur heerst. En dan moet je die bevoegdheden uit elkaar halen. Maar u, het. U, u maakt dat inderdaad een stuk minder emotioneel. Toch blijven die emoties spelen, want we worden net zo die zong voor de eenheid van België... maar de Vlaamse tv-maker Bart Peters, hij is ook in Nederland bekend... ook hij is enorm verdrietig over de stemmen die opgaan om België op te heffen. En hij verwoordde het gisterochtend zo op de Vlaamse radio in het programma Touché. Maar inderdaad, het vooral niks tegen België hebben... Uh -huh. um, daar, dat wil ik toch niet verhullen. Ik ben, spijtig genoeg, geen politicus. Uh -huh. En ik kan er alleen emotioneel over worden. Behalve dat ik de laatste weken zoiets heb van... Waarom hoor je nooit binnen al die antipolitiek, binnen die verrottingspolitiek, is niet zo gemakkelijk dan niks doen. Sorry, maar Bart Wever, dat is geen politiek. Een oplossing, en nu waag ik me bra op het politieke, is, ik zou het leuk vinden om vanuit Boeghout, om vanuit Hoven, om vanuit Vlaanderen te mogen niet kiezen voor Didier Reinders. En ik vind dat iemand in Charleroi het recht zou moeten hebben om niet te kiezen voor Bart de Wever. Dus die Brussel-Halle-Vilvoort splitst dat helemaal niet op. Maak gewoon één grote federale kieskring. En ik denk dat je dan een ander beeld krijgt. En verder is het zo, er is niks zo flauw dan naar uw portemonnee kijken. Dat de Vlamingen misschien iets moeten toeschieten in het portemonnee nu. Maar tegen dat onze kinderen oud zijn, is het heel goed kans dat ze in hun ouderlingen Gesticht, alweer terug onderhouden worden met Waalse sinten. Want dat, is een, dat weet iedereen. De, de, de geschiedenis is een soort op- en neergang. Dus ik betreur het heel erg. Ik durf het nauwelijks in Holland zeggen van... Uh, binnenkort ben ik ook zo in van de former Republic of Macedonia. de former Yugoslavian Republic of Macedonia. Kortom, niemand. Dat was Bart Peters. En hij kon er alleen maar enorm verdrietig over worden. En vervolgens koos hij een van de vele mogelijke oplossingen die er zijn... Als je kijkt naar de verhoudingen tussen de voorstanders en de tegenstanders... van eenheid versus splitsing, meneer Stormen... waar denkt u dat dat dan ongeveer staat? Op dit ogenblik? Ja. Nou, dat zal uh, stilletjes aan uh, ongeveer 50-50 zijn. Maar, maar de vraag is natuurlijk een stukje ingewikkelder. Een groot deel van de Vlamingen wil gerust wel een stukje België houden. Ik hm. bedoel, zou het niet erg vinden dat daar nog een, een Belgische staat blijft bestaan... Hm. voor zover die bevoegdheden maar heel beperkt zijn... Maar dus dat je wel in één land zit, maar zo min mogelijk met elkaar te maken. Ja, een, een heel sterk gedefederaliseerd land. Dat is wat de meeste Vlamingen eigenlijk wel zien zitten. Mm. Het is een minderheid die een stukje radicaler is, maar die groeit wel. En dan heb je ook een minderheid uh, die in de andere richting denkt. Die vindt dat het, uh, dat het eigenlijk wel allemaal goed loopt ja. zoals het nu is. Maar een van de problemen is dat de Franstaligen dit totaal niet willen, die tussenoplossing. Die willen alles of niks. Die zeggen, als België uh, minder ja. te zeggen heeft, dan hoeft het voor ons niet meer dan willen we zelf weg. Wij, wij gaan zo eens even verder kijken hoe dat nou moet. en, en Of Nederlanders er eigenlijk nog wel lol aan hebben... om met de Vlamingen verder te gaan. Maar we gaan eerst luisteren naar de hoofdpunten uit het nieuws. Radio 1, het NOS-journaal. Bij de komoren zijn zeker 50 mensen omgekomen na een ongeluk met hun passagiersschip. Tientallen opvarenden zijn gered. Het schip had motorproblemen en kapseisde een paar kilometer voor de kust van het hoofdeiland. De komoren liggen tussen Madagaskar en Mozambique. De rellen in Londen hebben een eerste leven geëist. Het is een man van 26 die gisteravond werd neergeschoten in de wijk Croydon. Om de orde te handhaven zijn er vannacht 16.000 agenten op de been. Dat zijn er 10.000 meer dan afgelopen nacht. Bij een ongeluk met een kermisattractie in Spanje zijn drie Romeinen om het leven gekomen. Een vierde raakte zwaar gewond. Een deel van de ronddraaiende attractie brak af, waardoor de vier slachtoffers werden gelanceerd. Het ongeluk gebeurde in een dorp zo'n 80 kilometer ten oosten van Toledo in centraal Spanje. En de transfer van Wesley Verhoek van ADO Den Haag naar Nottingham Forest gaat toch niet door. De twee clubs en ook de speler waren het eens. Verhoek wil nu toch niet weg uit Nederland en bij voorkeur bij ADO blijven spelen. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Radio 1. Dit is de dag. Ja, goedemiddag. Je luistert nog steeds naar Dit is de Dag. En wij zijn hier aan het praten over het slopen van de muren met de buren. En de buren, dat zijn dan onze Belgen. Verslaggever René Arendsen zoekt naar de blijvende successen van koning Willem I. De vorst en een gezamenlijk Nederlands-Belgische natie van 1815 tot 1830. En wat is er tot op de dag van vandaag overgebleven van dat Verenigd Koninkrijk der Nederlanden? Goedenavond, wat fijn dat u thuis bent. Goedenavond, jongeman. Hallo, mag ik u even iets vragen? Ik kom er even in. Dank u wel, want ik kom onvoorbereid. Ja, dat maar, mag. Ja, want ik weet, u zit in de gemeenteraad hier van de meest noordelijke gemeente in Limburg, Mook en Middelaar. Dat klopt, ja. En u bent een enorme Limburger. Ja, geboren en getogen. Want er is hier een, een discussie in de gemeente of deze gemeente gemeenteraad Nijmegen moet, of dat het naar Gelderland dus moet of dat het bij Limburg moet blijven. Want hoeveel kilometer zitten we hier bij Nij Nijmegen vandaan? 10 uh, kilometer vandaan. En hoeveel kilometer bij Maastricht vandaan? Iets meer. En toch, zegt u, we kunnen hier beter bij Limburg blijven... want wij voelen ons allemaal Limburgers. Wat ja. is dat voor gevoel? Een begonisch gevoel is dat. En hoe komt dat? Nou, dat, uh, dat het sovinisme dat is, zeg maar. Hè. Dat ze toch uh, Limburg, Limburgers willen blijven, zeg maar. Het is een kwestie van geduld. Rustig wachten op de dag. Dat heel Holland dat heel Holland Het dorpje mook in Noord-Limburg. Het is 10 kilometer bij Nijmegen vandaan en 120 kilometer bij Maastricht vandaan. Maar toch zeggen de inwoners hier in meerderheid, wij zijn Limburger. En dat hebben ze te danken aan Koning Willem de hoe dat precies zit, dat weten ze in Maastricht. Mevrouw Rox en meneer Verbeet, we zitten op café... tegenover het regionaal historisch centrum Limburg... waar u in ieder geval mevrouw Rox aan verbonden bent. Limburg, de naam Limburg, waar komt die vandaan? Hey, er is er ooit geweest een, her, een hertogdom Limburg. Maar dat is op een gegeven moment, laten we zeggen, een gebied... waar we alleen maar een stukje tussen Vaals en Afvalckenburg uh, nog hebben... dat ooit Limburg was. Voor die tijd waren, waren het allerlei andere gevrije heerlijkheden... en andere graafschappen die hier geholden. Dus als we zingen van waar het bronschoen eiken houdt en Limburgs dierbaar oord en de brede stroom de Maas... moeten we zeggen, ja, uh, die naam Limburg... die hebben we alleen maar te danken aan Willem Op grond van het feit dat meneer ze met 1815 voorleggen... van er komt een nieuwe provinciale indeling... dat hij gaat zeggen, ja, maar ik mis... In plaats van de provincie Maastricht die had moeten worden... dat was Utrecht en dat was Groningen en Antwerpen... mis ik Limburg. En toen heeft hij ergens... ik heb dat ooit gezien met zijn eigen handschrift bijgeschreven... ik wens dat die provincie niet Maastricht heet, maar Limburg. De, het is een heel archaïsche naam van iets... wat in de tijd van Willem I ook al lang niet meer bestond... maar wat toch ja, de eeuwen uh, over, overleefd heeft. En op die manier op een hele merkwaardige wijze... de naam van de provincie heeft gegeven... Maar we kunnen nu zeggen dat zowel aan de Belgische kant van de grens als aan de Nederlandse kant van de grens er een soort culturele eenheid is in het hele gebied dat Limburg heet. Je begint er al mee dat Belgisch Limburg, ja, dat hebben ze dan in 1839 maar Limburg blijven noemen, maar dat is eigenlijk alleen maar gebied van Luik geweest. De, de, de, de, de naam Limburg voor Belgisch Limburg is helemaal onder, om te zeggen kwatsch. <lacht> dat speelt. Maar ik denk toch dat we bij ons cultureel op een bepaalde wijze voelen... van dat u bent iets wat we hier hebben en op de andere plaats van Nederland niet. En wat dat betreft is die naam die Willem 1 zomaar eventjes ergens vandaan plukte voor dit gebied... toch wel een succes gebleken? Ja, dat mag je zeggen. Ja, dan, dan is het een succes. Als je zegt 150 jaar uh, is dat zo gebleven... 200 jaar. Bijna al 200 jaar als je goed optelt, Ja, inderdaad. Dat is, uh, ja. Dan zeg ik, laat me doorgaan. Laat me doorgaan. Zondagmorgen bloos me zien, bloos Het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden hield in 1830 op te bestaan, maar Limburg bleef. Er was wel een Belgisch Limburg en een Nederlands Limburg, maar die naam die koning Willem I bedacht, bleef bestaan. En het is zelfs nog mooier voor de voormalige vorst van Nederland en België, want de beide Limburgen werken sinds twee jaar weer samen. Björn Koopmans werkt bij de provincie Limburg in België... en is betrokken bij die samenwerking tussen de beide Limburgen. Nou, misschien eerst als we verwijzen naar Willem I. Misschien toch eventjes verwijzen naar de datum. 2009 is niet toevallig gekozen. Dat is 170 jaar na het scheidingsverdrag. Dus vroeger waren de beide Limburgen waren die één heel En in 1839 is eigenlijk Nederlands Limburg ontstaan. En, en dat maakt natuurlijk dat... dat dat als, als uitgangspunt diende om tussen beide gouverneurs samen te komen en na te denken over hoe kunnen we die samenwerking die vroeger was, want we vormden vroeger één heel, hoe kunnen we die beter op gang brengen. Zij wilden ook een integratie tussen Oost, wat men Oost en West Limburg noemde. Nu, we mogen ook niet meer spreken over Belgisch en Nederlands Limburg, we zeggen Oost en West Limburg. Wel, de twee heren spraken over Oost- en West-Limburg, maar ondertussen hebben we ook die termen uh, verlaten. Want dat zou eigenlijk betekenen dat, dat we op termijn ooit naar één Limburg zullen, uh, zouden gaan. Maar dat, uh, dat zie ik eerlijk gezegd in de huidige politieke tijden niet meer, niet meer gebeuren. Nou, misschien als Nederland en België ooit weer samen gaan? Wie weet, maar dan zal het niet Nederland en België zijn, maar Nederland en Vlaanderen als het ooit zover komt. Hoe zou je die samenwerking uh, beschrijven? Hoe ging die de afgelopen twee jaar? Ik zou je willen beschrijven als uh, makkelijk en moeilijk. Maar bijvoorbeeld als het gaat over openbaar vervoer. In Nederland is dat geprivatiseerd. In Vlaanderen, in België is dat niet geprivatiseerd, of zo half geprivatiseerd. Wij hebben De Lijn in Vlaanderen, Dat is de Vlaamse vervoersmaatschappij. Dat is eigenlijk een publieke instelling. In Nederland hebben we verschillende gesprekspartners. Dus als je moet samenwerken rond openbaar vervoer en je hebt één partner aan Vlaamse zijde en twee, drie, vier partners aan Nederlandse zijde, dan wordt het wel wat moeilijker. Mocht Willem één vanuit een plek ergens kijken en bekijken hoe de twee Limburg de afgelopen twee jaar hebben samengewerkt, zou hij tevreden zijn? Hij zou zeggen: alles kan beter. Op sommige vlakken gaat het goed, op andere vlakken kan het een stuk beter. Maar het belangrijkste is dat de absolute wil er blijft bestaan. om ook over de grenzen heen samen te werken, hoe moeilijk het ook is. Dus deze kant van de weg slapen de mensen in België en aan de andere kant slapen de mensen in Nederland. Maar de meeste mensen weten dat nog niet eens. Bier drinken. Oh, dat doet ze ook wel in Nederland. Uh, ja. Ja, ja, dan jubilaire hier. Die tent is België, die caravan is België. Deze caravan staat in Nederland. Dat is gewoon de andere kant van de weg. Uh, nou, we vonden in ieder geval in Gent de mensen heel erg, heel erg aardig. En uh, dat hoopten we hier ook uh, te ontdekken. En, uh, we zijn nog steeds op ontdekking. Ik heb Nederlanders om die kant staan en ik heb Belgen om die kant. Dus We staan allemaal door elkaar. Wie is beter België of Nederland in voetbal? België. <laughs> ik denk, de Nederlanders die zijn veel sneller tevreden met een caravan met elektriciteit. En de Belg wil tegenwoordig nog waterleiding en die wil gasansluiting, die wil kabel TV. Dat is wel het verschil. De Nederlander is echt een kampeerder. Hè? Dat kan ook ja, hè? Zijn die niet <laughs> Ja, en hier aan tafel praten we ook verder over de voor- en nadelen... van een eventuele opheffing van de grens tussen Nederland en België. Het komende half uur staat de vraag centraal... in hoeverre Nederland van een splitsing van België zou profiteren. En daar gaan we over praten met de Vlaamse tv-presentator... en journalist Chris Michel uit Gent. Met professor Matthias Storme als jurist... verbonden aan de universiteiten van Tilburg, Leuven en Antwerpen... En ook is hier is Hicto, well, Hictorius, wou ik je al noemen. Dat klinkt toch heel mooi, Romein. historicus voor mij. Ja, het, het is historicus Wim Berkelaer. En last but not least, met Jan Terlouw praten wij daar ook over. D66-politicus en voormalig vicepremier en minister van Economische Zaken. Van u thuis horen we graag hoe u denkt over zo'n fusie. Hebben we er wat aan als ook de Vlamingen Nederlanders worden? U kunt reageren via onze website ditistedag.nu en via Twitter hashtag DIDD. Ja, wij gaan verder spreken over wat belang heeft Nederland nou bij zo'n uh, zo samenwerking. En een van de warme pleitbezorgers daarvan is uh, Jan Terlouw altijd geweest. Meneer Terlouw, heeft Nederland er baat bij als België zich opsplitst en zich bij ons voegt? Dat opsplitsen op zichzelf vind ik dat wij niet veel over moeten zeggen. Dat is een Belgisch probleem. Je, ik denk dat het in deze tijd wel van belang is om te kijken hoe... Hoe belangrijk het is als twee sterke economieën in Europa, namelijk Nederland en Vlaanderen, als die mm -hmm. samen zouden voegen. We en en zouden daar meer dan zou 25 miljoen inwoners hebben, groter dan Canada, groter dan Australië, een stuk groter zelfs. En het wordt, hoe langer, hoe meer van belang dat je macht hebt in Europa. En macht betekent vooral economische macht. Samen zou het een groot land zijn, een sterke economische macht. En in een tijd waarin grote landen gaan bepalen wat er gebeurt... bijvoorbeeld in de financiële crisis, is dat op zichzelf een groot belang. Maar is dit iets wat, wat, wat ook echt zou spelen, bijvoorbeeld in België... want wij zouden er wel wat aan hebben, u zegt... nou ja, ze moeten dat wel eerst even oplossen. Maar nou, wij als Nederlanders nee. moeten helemaal klaarstaan. Je, je, als er gepraat wordt over een federatie... België als federatie van Wallonië en Vlaanderen... Mm -hmm. je zou ook kunnen denken aan een federatie waar Nederland ook in zit... Maar dan hou je natuurlijk het Waalse probleem. En de subsidie die gaat van het noorden naar het zuiden... waar ik liever niet in wil treden. Dat is een typisch Belgisch probleem. Maar ik denk dat voor de Nederlands sprekende... of voor die twee sterke economieën een samengaan... sowieso in Europa belangrijk zou zijn. Er zijn natuurlijk veel meer belangen. Antwerpen en Rotterdam zijn de open armen van Europa. Nou zijn havens werken altijd moeilijk met elkaar samen. Ook bijvoorbeeld in Frankrijk. Ook en ook in Nederland en Nederland, Maar toch hè als je de economieën en dit soort dingen op elkaar zou kunnen afstemmen... als je daar beslissingen zou nemen vanuit één punt, ja. dat is belangrijk. En daar zit nog die culturele verbondenheid bij. Ik voel mij in Vlaanderen nooit in het buitenland. En Vlaming ja. voelt zich in Nederland ook niet zo in het buitenland? Laten we, laten Iets we het de, meer, de vragen. Ik, als ik het vraag aan Vlamingen, Vlamingen, hebben ze toch maar zeker schuwheid voor Nederlanders, is altijd mijn indruk. Ze denken bijvoorbeeld dat wij de Nederlandse taal beter beheersen wat ik denk dat onzin is. Kijk naar de Vlaamse schrijvers die ik geweldig vind. Ja, nou, ja, dan meneer, portaal, ik zie meneer ja, Storm maar wat zuinigjes lachen. Ja. Is er daar een kern van waarheid in? Ik denk dat de taal nog altijd beter beheerst wordt in het noorden dan, dan in het zuiden van de Nederlanden. Ja. Maar inderdaad, team voor maar... taal wordt altijd door de Belgen gewonnen, ja. toch? En de grote lieder zijn Ze gaan tegenwoordig ook naar de Vlamingen. De liepersprijzen. Ja, ze hebben gezellig verschrijving. Dus. Chris Michel wil ook. <laughs> Chris dat zijn, dat zijn, uh. Je hebt natuurlijk ongelooflijk goede mensen. En mensen die heel goed schrijven enzovoort. En er is ook een taalbewustzijn dat misschien nog wat sterker is. Omdat we er zoveel moeten vechten hebben. Maar natuurlijk doorsnee gezien blijft het, de taalbeheersing toch wel een stukje... Een stukje lager. Misschien ook al begrijp is ik het niet. Heen, maar... ook een stukje achteruit gegaan. Ja. Maar, maar, maar is het niet gewoon een andere taal? Meer. Een iets ander? Of een dialect? Of een, ik bedoel, moet je het wel zo vergelijken? Het is toch, het is toch niet te vergelijken? Ja, het is gewoon nee. Nederlands. Toch Nederlands? De Vlaamse ja. spreken gewoon Nederlands voor de radio. Wij en voor de televisie. niet mee Als je dan, ja. dan, we dan we in Nederland heb je de natuurlijk de ook dit soort dialecten. We hebben zelfs Friese, Als je tegen Friesland zegt: een Fries. spreekt een dialect, wordt die kwaad. Dat is een eigen taal. Nog heel even over het belang van Nederland. Voor, uh, van een samenwerking met, of samengaan met Vlaanderen. Meneer Terlouw is daar voorzitter ziet vooral van voor economische belangen. Wat vindt u daarvan? Nou, ik kan de, in dat betoog van Jan Terlouw wel goed vinden. Het enige, is, het enige is wel dat ik vind dat Nederland... hier past echt ons enige zelfkritiek. Uh, net werd al die open armen genoemd he, van uh, Rotterdam en Antwerpen. Mm -hmm. Maar Nederland heeft toch politiek gesproken vaak een arrogante houding... tot de huidige dag toe. Neem nou staatssecretaris van Landbouw uh, Henk Bleker. Mm. Die is uh, bij die ontpoldering, ik ben even de naam van die... De Hedwig Polder. Uh, dus dan hebben ze dat besloten, in, het in de boezem van het kabinet wordt besloten, en dan wordt hem door een journalist wordt hem, uh, iets gevraagd, ja, maar hoe denk je dat Chris Peters, de minister-president van, van Vlaanderen, ja. daarover denkt? Ja, dat regelen we leven met die Vlamingen. Niet beseffend dat dat een heel zelfstandig economisch groot uh, gewest is, daar wordt echt arrogant mee omgegaan. Dat was in 1925 al zo. Nederland heeft een bepaalde mate van arrogantie als het om Vlaanderen gaat. En je kan je voorstellen dat Vlamingen ook Denken. Vanuit Vlamingen, cultureel gesproken, hebben wij zin? Het is een bloeiend landschap met goede universiteiten, goede, op een bepaalde goede cultuur. Willen wij daar met dat soort volk in één mm -hmm. federatie zitten? Christus, ik vraag ja, me af. Of na, of de de na de 80-jarige oorlog is Vlaanderen al berooid achtergebleven en achtergesteld. Dat is nou eenmaal zo en ik denk dat dat nog altijd doorwerkt. Maar als je naar de werkelijkheid kijkt, dan zie je dat Vlaanderen sterk is, economisch sterk. Zeer, zeker. Dan zie je dat ze verbaal sterk zijn. Het is gewoon een zeer waardevol landschap. Wij zouden er heel veel aan, veel aan hebben. Wij zouden daar veel aan hebben, zij zouden veel aan ons hebben. Geen hij die, ge ge die gedachten wel? Je moet realistisch blijven. Je kunt niet zomaar samenvoegen. Dat zijn twee monarchieën. Dat gaat zomaar niet. Maar je zou kunnen werken naar een vorm van federatief verband... waarbij hoe langer, hoe meer bevoegdheden worden samengevoegd. Mm -hmm. Ik vind het prima als uh, de Olympische Spelen worden verslagen... door een Vlaamse... V uh, ...sportvertegenwoordiger, hoe heet dat, de reporter? Nou, Rick de Saan, Rick de was altijd een favorietje van geweldige <laughs> <De tuur. laughs> uh, ja, dat slaggever. Ik niet de enige zijn heel die naar de Vlaamse televisie ja, bij de Tour. Je, je kunt, je kunt je watervoorzieningen je in grensgebieden gaan samenvoegen... ...zoals nu wat we net hoorden over die beide Limburgen. Dat kun je doen, je kunt dat uitbouwen. Maar het is natuurlijk een illusie om te denken dat we over drie jaar één land zijn. Dat zal niet gebeuren. Maar je kunt er wel over denken, hoe werken we in die richting hoe langer hoe meer met één taal spreken in Europa... en daarmee onze stem laten horen, veel sterker. Veel meer dan twee keer zoveel als nu ieder van die landen. Maar nu moeten wij het dan toch... Hè? U, u, u spreekt er eigenlijk best wel technisch over. Hè? We kunnen een soort federatief samenwerkingsverband. Zit daar dan helemaal geen gevoel bij? Wat moeten we dan met, ja, het Koningshuis, maar wat moeten we met een volkslied? Oh, dat, dat ja. maakt wat los. Maar is daar niet over nagedacht? Ja, Ach, ben ik van Duitse bloed en de ja. koning van Hispanje heb ik altijd geëerd. Het Wilhelmus is geschreven door een Vlaming. Door Marix van sint aldegon Dat dus, is waar. Uh, dus je zou het uh, met zo'n hart uh, uit volle bos Ik heb geen probleem met het Wilhelmus. En in de, de Vlaamse, Vlaamse beweging, beweging, is, en in Vlaamse beweging we is vanaf daar. de 19e eeuw Willem van Oranje ook wel een, een, een patroonheilige. Dat is ja, iemand die hoog aangeschreven staat. We maar Ik wil toch wel even iets zeggen over wat jij straks zei. Hoe denken de Vlamingen over samenwerken of, of samenvoegen op termijn, maar meneer Terlouw heeft uiteraard gelijk je kunt dat niet op vijf jaar gaan samenvoegen Vlaanderen en Nederland, maar ik ben groot voorstander van wat meneer Terlouw zegt langzaam gaan samenwerken en, en zo groeien naar elkaar toe, Oost- en, en West-Duitsland de muur is ineens gevallen maar dat gaat een generatie duren al uh, vooraleer de Oost-Duitsers zich gelijkwaardig met de West-Duitsers gaan voelen uh, Dus wij zouden daar gewoon nogal de tijd voor moeten nemen Tuurlijk, maar uh, het minder, de, de Vlamingen hebben al heel lang een minderwaarde Complex. En daar moeten ze naar boven, dat moeten ze boven geraken. En dat, dat groeit langzaam. Dat je dat weer... zo, Chris. Ik heb namelijk zo het gevoel dat. Uh, dat is bijkelaar? een vraag aan jou. Ik vraag me juist af omdat Vlaanderen het momenteel heel goed doet. En bijvoorbeeld ons Limburg. Hè, dus het huidige Limburg Nederland is. Zullen is, is wij even gewoon daar een derde bij gaan halen? Want iemand die veel weet uh, van de cultuurverschillen tussen Nederland en Vlaanderen is Luc Bonneux. Hij is arts-epidemioloog. En hij werkt sinds 1989 in Nederland als demograaf. Maar hij woont in Antwerpen. Hij noemt zich een Belg die. Ook van Nederland houdt. En uh, deze dagen horen we elke dag langskomen met een kolom. Laten we daar eens naar gaan luisteren wat hij hierover te zeggen heeft. België en Nederland lijken erg op elkaar, maar zijn ook heel verschillend. In geneeskunde en zorg kunnen we veel leren. Momenteel wordt de kunstmatige schapen schaarste in het zuinige Nederland... al opgevangen door het relatieve overaanbod van het goede België. Het bottom-up, ongeorganiseerde, klantgerichte Belgische zorgaanbod doet het daarbij zelden slechter en vaak beter dan het top-down gestuurde Nederland. Vergelijkingen met België tonen dat het Nederlandse stalinistisch georganiseerde borstkankerscreeningprogramma niet werkt. Daarentegen was België guller met dure behandelingen. Wat bij jongere vrouwen met borstkanker betere resultaten heeft geboekt. Zeldzame ziekten pakken we ook beter samen aan. Ons land is te klein om in zijn eentje voldoende expertise op te bouwen. Samen staan we sterker. Bepaalde vormen van behandeling voor zeldzame ziekten eisen ook grote investeringen, die beter zijn te spreiden over beide landen. Zo zingen in de Benelux 2.0 België en Nederland samen. Ieder met de eigen stem, zoals het in een goed huwelijk past. Kijk eens aan de heer Berneu, die in zijn vakgebied... een mogelijkheden ziet voor samenwerking. Wordt er aan tafel over nagedacht? Is het zo dat in sommige vakgebieden de grenzen lijken te verdwijnen, meneer Terlouw? Oh, Onherroepelijk. Ja. Op het gebied van research bijvoorbeeld. Het wordt steeds grootschaliger... Dus je hebt veel meer, steeds meer financiering nodig. Je hebt, ziet in Nederland op het ogenblik de tendens... laten ziekenhuizen zich specialiseren. Waarom kan dat niet samen met Vlaanderen? Mm. En zo zijn er talloze gebieden waar de som van de delen meer is... Het, het, het, het, die beide delen samen minder zijn dan de som van de delen. En ja. um, Denkt u ook dat het goed komt met het toch wel wat... Um, hotairne gedrag van Nederlanders ten opzichte van België? Als Dat zo, dat, dat wordt zo gevoeld in Vlaanderen. En ik merk dat ook wel, hoor. Als ik, in, ik ben, kom nog alles in Vlaanderen. En ik vind dat ontzettend jammer. En ik, daarom zeg ik ook altijd, Vlamingen... besef toch hoe poëtisch jullie zijn en hoe sterk jullie zijn. Dus dat moet weggaan. En ik denk dat het weggaat als je samenwerkt. Ja. Dus niet zo vruchtbaar in het leven als samen iets doen. Mm. Dan ga je elkaar leren waarderen. Absoluut. En dan zie je ook dat je gelijkwaardig bent... Het Ik voel ook een soort rust neerdalen nu in de studio. Ja. Van ja, het komt misschien wel goed. Hoewel ik toch, Matthias Stormen, nog wat zuinigjes zie kijken. Wat, wat, wat nee, vindt u ervan? Bedoel, ik bedoel, ik, ik ken de weerstanden. Er is natuurlijk Zeker in Antwerpen uh, is er een vrij grote weerstand. Maar dat is ook een reden, en dat ligt helemaal in de lijn van wat Jan Terlouw gezegd heeft, om natuurlijk niet alles ineens te willen doen. Ja. Maar wat je moet doen is, je moet wel een politieke structuur creëren waarbij die samenwerking mogelijk is en vooruit kan gaan. Zoals maar, we dat gedaan hebben ja. met de Europese Unie. Waar we ook niet alles in één dag gedaan hebben. We zijn begonnen met kolen en staal. En dan zijn er andere dingen bijgekomen. En niet Zo iedereen is er doen. even mee mee natuurlijk. Hè, met het nee, en dat zal altijd, altijd een beetje zoeken en aftasten van gaan we een stap verder of, of, of stoppen we voorlopig. Maar dat, nee. als, je een, als je een kader hebt, een politiek kader, waarin je dat kan organiseren, ja, dan wijst zich dat wel uit en ja. dan kan je daar pragmatisch in zijn. Chris Michel? Nou, ik vind het spijtig dat men uh, in België bijvoorbeeld nu Pro, de de, de pro-Belgische beweging die probeert zoveel mogelijk verschillen uit te spelen met Nederland. en zoveel mogelijk overeenkomsten met de Franstalige Belgen te benadrukken. Ze doen heel veel initiatieven in België. om Franstalige en Nederlandstalige Belgen samen dingen laten doen. net zoals Jan Terlouw voorstelt. van op die manier leren je elkaar kennen. Maar men doet dat niet tegenover Nederland. men probeert dat zelfs af te remmen in, in, in het huidige. Wel logisch België. vanuit hun optiek. Vanuit want... hun optiek, ja. Maar uh, ik vind het wel spijtig dat we die verschillen met Nederland altijd maar uitvergroten. Sigmund Freud heeft, daar, uh, heeft dat gegeven genoemd het narcisme van de kleine verschillen. Hij zegt, als je vlak bij elkaar, als iets vlak bij elkaar ligt, als je veel gemeen hebt, dan vergroot je de verschillen uit. En dat is hetgeen een beetje wat wij Vlamingen en Nederlanders doen. Net zoals Jan Terlouw zegt, dat hij zich thuis voelt als hij in Vlaanderen komt. Ja. Ik voel mij thuis als ik in Nederland ja. kom. Maar, mm -hmm. nog even, we hebben het erover. Zijn. He, u bent hier allemaal best eens gezin. Misschien de enige die wat cynisch is nog eens Wim ik ben Berkelaar. Niet Zelfs Wim Berkelaar ik... is wel om. Ja, we maar we is, het wel, is het überhaupt realistisch? Want er zijn, ik bedoel, zoals we hier nu met elkaar zitten, lijkt het gewoon te gaan gebeuren. Maar het gaat natuurlijk niet gebeuren, denk ik dan. Nee, maar het is wel zo makkelijk. En, en Jantelau knikt ook van nee, het gaat, nee, het gaat helemaal niet gebeuren, Belgen. waar we het hier over hebben. Eerst moet meer helderheid in België zijn over wat doe je met Wallonië. En wat ik hier aan tafel hoor, wat me een beetje verbaasde, dat u zegt, Wallonië dreigt, als jullie meer bevoegdheden willen scheiden, dan willen wij eraf. Dat hoor ik eigenlijk nooit hoor omdat, waar moet Wallonië naartoe? Moet Wallonië zelfstandig worden met de, met de koning mee? Matthias Stormer? Ja. Nee, maar de Franse politici hebben heel duidelijk gezegd... Uh, het, uh, wij willen absoluut niet een, een, een soort confederatie... Uh, waarbij uh, België zo beperkte bevoegdheid heeft. Dat willen we niet, dan hoeft het voor ons niet meer. Als we het financieel niet kunnen melken, moeten we het niet meer hebben. Maar wat, willen, wat, wat zien ze zelf dan voor toekomst? Uh, daarover zijn ze verdeeld. En dat is ook de reden waarom ze natuurlijk zo uh, vastklampen aan het status quo. Hè? Ik denk dat het bluff is van Wallonië dit... Volgens zijn pure bluff. <laughs> wij nee, want ik vind dat een heel goede nee. vraag van Jan te Wat wil Wallonië dan? Ik denk dat pure bluff is. Ze staan met de rug tegen de muur. Frankrijk wil ze niet hebben, neem ja, ik aan. Nee, toch wel, toch wel. Wij gaan hier nog wel even mee door, maar iemand, wij moeten ik even horen hoe het, hoe, het, hoe het in het veld gaat. Dus wij gaan nog even luisteren naar uh, onze verslaggever die in het spoor is van Willem I. Nou, ik zit alweer op café, alleen nou, dit is nog een koffiehuis. hoor. We houden het geloof nog even bij de cappuccino. We zitten nu in Gent met twee heren, meneer de Mulder en meneer Efraert. Professor Efraert moet ik zeggen. En we zitten hier in Gent omdat u een bijzonder plan heeft. Ik zie hier al een mooie folder. Professor Efraert, wat bent u van plan? Wel, uh, in 2015 zal het na twee eeuwen eindelijk tijd worden... om Willem I, hier in Gent, in de ere te herstellen... Maar meneer de Mulder, in de Belgische geschiedschrijving is Willem I afgeschilderd als de grote vijand van de Belgische natie. En daar gaat u een standbeeld voor oprichten is natuurlijk de officiële Belgische geschiedschrijving. Maar zoals we zeggen is Gent eigenlijk tot lang na de Belgische onafhankelijkheid orangistisch gebleven. Hier heeft men allerlei acties opgezet om een trouw aan Willem te blijven betonen. Als misschien juist eventjes mag inpikken op wat u daarnet zei over Belgische natie. Daar bestaat geen Belgische natie. Hè? Er is een, een, een Waalse minister... Jules d'Estre, die openlijk aan koning Albert I heeft gezegd... Sire, il n'y a pas de Belgen. Il n'y a que des Flamands et des Wallons. Er zijn geen Belgen, er zijn alleen maar Walen en Vlamingen. De Belgische staat is in 1830 uitgevonden, opgestookt vanuit Frankrijk. Alles was georganiseerd en ook betaald vanuit Frankrijk. Er zat een hans Frans legioen in Brussel. Maar wat Willem I e. nou zo goed heeft gedaan voor Gent, dan nou, vooral voor Gent dat ze 200 jaar na zijn troonsbestijging in Nederland en ook in Brussel een standbeeld voor hem willen oprichten, dat zullen wij na het nieuws van drie uur vertellen. Drik, wees even de koffie op of doen we ook nog een biertje voor die tijd? Ja, voor mij is het toch meteen, nu doe het maar. Uh, misschien zo meteen als we de rondleiding door Gent hebben gedaan. Een rondleiding langs de nalatenschappen van Willem I e. hier in deze Vlaamse stad. Ja, Chris Michel, we hoorden over plannen om in Gent een beeld te plaatsen van Willem I. Wat vind jij van dat idee? Oh ja, het is een beetje een, een symbool. Voor mij hoeft er geen standbeeld te komen, maar men wil dat doen. En op die manier kan men uh, toch wel eens de, de geschiedenis zijn recht geven. En, en, en de Nederlandse periode die we meegemaakt hebben, de positieve kanten daarvan benadrukken. Mm. Voor mij hoeft dat niet met een standbeeld, maar dat mag. Er zijn, er zijn heel weinig mensen die zoveel voor Gent gedaan hebben als Willem I. Dus u vindt dat het beeld er moet komen? Ja, zeker en vast. De universiteit heeft die opgericht. Uh, het kanaal heeft hij gegraven, de haven uitgebouwd. Het onderwijs, uh, ook, ook het middelbaar onderwijs. Maar vooral de universiteit. En we denken dat het, uh, het uh, 200-jarig... Uh, bestaan van de universiteit allicht de goede gelegenheid is... om dus over enkele jaren dat standbeeld te plaatsen. En als het van mij afhangt, liefst recht over de ingang van de universiteit. So. Ik zou dat een hele mooie plaats vinden. Ja, de plek is al de student die er langs loopt, die moet Willem de eerste zien. Ja. Dat is het idee. <laughs> Wij komen aan het einde van het eerste uur van Dit Is de Dag... waarin wij druk hebben onderhandeld, gesproken over de volkshaar... over de culturen van de Belgen, van de Nederlands... wat we eraan hebben, wat we ermee moeten. Wij gaan daar na het nieuws van drie uur mee verder. En dan gaat het vooral over de praktische uitwerking. En ook nog even die vraag, wat moeten wij met die walen? Maar nu eerst naar de harde realiteit van de vallende beurzen... en helaas de rellen in Londen met het nieuws.